Jori Stubinitski met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie nog steeds niet waar sommige wapens zijn... en hoeveel munitie er op voorraad is. Dat komt doordat het ministerie maar niet in staat is... om de administratie op orde te krijgen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer. Het ministerie loopt risico's door de gebrekkige administratie. Ook financieel gaat er geregeld iets mis. Een nieuw administratiesysteem moet verbetering brengen bij Defensie... maar die invoering daarvan heeft vertraging opgelopen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW roept het kabinet op... om de impasse in de bouw en op de woningmarkt te doorbreken. Banken en pensioenfondsen moeten substantieel gaan beleggen in woninghypotheken. Dat zegt werkgeversvoorman Dientjes morgen in het Financiële Dagblad. Hij hoopt dat het kabinet twee onafhankelijke deskundigen benoemt... die banken en pensioenfondsen daarbij helpen. Onder de Israëlische bevolking is weinig steun voor het bestand met Hamas... 49% vindt dat het militaire offensief in Gaza had moeten doorgaan... blijkt uit een opiniepeiling waar persbureau EP over schrijft. Bijna een derde van de ondervraagden vindt dat Israël grondtroepen had moeten sturen. Het bestand tussen Israël en Hamas moet de aanzet zijn... tot onderhandelingen over meer bewegingsvrijheid voor de Palestijnen in Gaza. In Waalre is een man overleden toen hij over een tuinhek van kennissen wilde stappen. Hij werd gespietst in zijn lies... De 50-jarige man uit Valkenswaard werd door buurtbewoners gevonden. Hij kwam door nog onbekende oorzaak vast te zitten op een scherpe punt. Dat veroorzaakte een slagaderlijke bloeding. Het weer, het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 8 graden. Ook morgen bewolkt, af en toe regen en opnieuw een graad of 8. Dit was het NL. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knoop het watergaas Meeren en Muiden. 3 kilometer fieden, dat komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Zollen richting Amersfoort voor Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Good night. I'm wow.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 Yeah.